Goedemorgen, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Stormschade in het noorden en oosten van het land. In Drenthe raakte een grote schuur flink beschadigd. En in Friesland en Twente kwamen bomen en takken op de weg terecht. In de stad Groningen waaiden gisteren panelen van een gebouw af... waarna een deel van de ringweg even dicht moest... En even verderop in Delfzijl werden de dijkdoorgangen gesloten omdat het water te hoog stond. Het is met name de aanhoudende wind, of de aanhoudende wind uh, toch wel een vrij harde wind uh, uit westelijke richting. En uh, ik denk dat er al vrij, een vrij hoog tij in zat, dus uh, een combinatie van geeft, uh, geeft toch uh, hoog water. Ook op andere plekken in Europa was het stormachtig weer. In Engeland kwam een jongetje van negen om toen een boom op hem viel. In China zijn 34 mensen positief getest op corona die daar zijn voor de Olympische Winterspelen. Onder hen zijn 13 atleten. Er zitten geen Nederlanders bij. Komende vrijdag beginnen de Winterspelen in Peking. Er gelden strenge coronaregels. Iedereen moet elke dag testen. En iedereen die iets met de Spelen te maken heeft, mag niet in de buurt komen van de Chinese bevolking. Opnieuw heeft Noord-Korea een raket afgevuurd als test. Gebeurt al voor de zevende keer dit jaar. Zuid-Korea zegt dat het ding in zee is beland. Noord-Korea weer door alle testen met raketten waarschijnlijk druk uitoefenen op het westen. Ze willen onderhandelen over de zware sancties waar ze nu mee te maken hebben die door het westen zijn opgelegd. Een groot Nederlands succes bij het veldrijden gisteravond. Marianne Vos werd in Amerika wereldkampioen. Het was al haar achtste wereldtitel, maar de laatste keer was toch al acht jaar geleden. Ja, de tijd gaat gewoon heel snel, denk ik. Dus, voor mij voelt het nog niet zo heel lang. Maar ja, natuurlijk was het even geleden. En ja, als je dan de trui weer aan mag trekken op het podium, dat geeft het wel een heel bijzonder gevoel. Vos versloeg in de sprint een andere Nederlander. Lucinda Brandt, die werd tweede. Het weer redelijk zonnig vandaag en op de meeste plaatsen droog. In het noorden kan het nog hard waaien. Het wordt een graad of acht. Morgen is het opnieuw stormachtig met zware windstoten en buien, maar ook soms zon. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staat een korte file op de A10, de ring van Amsterdam. Bij Durgerdam is de vertraging vijf minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM. -F Met nu ZFM Jazz. Yeah, yeah. And as WC Handy might have said. Yeah, yeah. The blues is the accompaniment to the world's greatest duet. A man and a woman going steady. Yeah. Yeah. The blues is the accompaniment to the world's greatest duet a man and a woman going steady mm -hmm. and if neither one of them feels like singing them mm -hmm. Mm -hmm. then the blues just vamps till ready mm -hmm. <laughs> Luisteraars, welkom bij weer een uitzending van ZFM Jazz. Also a warm welcome to our listeners across the globe, especially to our fans in Taiwan, the Democratic Island State. We werden verwelkomd door de wat weemoedige klanken van het orkest van Duke Ellington en onder meer tenor saxofonist Coleman Hawkins met het nummertje Wanderlust. Ja, dat is de verlangen naar reizen, naar ronddwalen, naar avontuur. Dat is natuurlijk de afgelopen twee jaar behoorlijk ingeperkt. We weten allemaal waarom. We hebben er uh, ja, toch een beetje een uh, bluesy gevoel aan overgehouden. En dat is het thema een beetje vandaag. Een bluesy affair, dat is de rode draad in ons programma. Ik uh, zou zeggen, laat je vandaag dus verleiden tot een uh, bluesy-avontuurtje hier bij ZFM Jazz. Ja, die Duke Ellington en Coleman Hawkins... die waren in hun loopbaan natuurlijk verveeldig uh, uh, aan de toeren... ver van huis, uh, over de hele wereld. Ze brachten het uh, publiek in vervoering met hun muziek... maar lieten het thuisfront vaak met een uh, bluesy-gevoel achter natuurlijk... als ze weer eens voor maanden de hort op waren. En ja, daar gaat het beetje het volgende nummer over. After You've Gone. Jimmy, don't leave me. Jimmy, please don't leave your bestie. Jimmy, you ain't gonna leave me, are you? Woman, I'll be gone before the evening sun goes down. After you've gone, there's no denying you feel blue, you feel sad You'll miss the dearest pal, you Come a time when you regret it someday. Welkom bij A Bluesy Affair, hier bij ZFM Jazz. Mijn naam is Edward Rauhorst. Johnny Hodges was een van de drijvende krachten in het orkest van Duke Ellington... de lyrische alt saxofonist. En heel af en toe maakte hij ook uh, plaat onder eigen naam. En uh, daar hoorde je hier een nummertje van. Uh, Creole Love Call, een van ja, de allerlaatste opnames voor zijn dood... Uh, in 1970 van het uh, historische album Three Shades of Blue... Uh, begeleid door het orkest van Oliver Nelson, Johnny Hodges. En daarvoor hoorde je uh, After You've Gone... het nummer dat uh, in een hit werd omgetoverd... door de Queen of the Blues uh, in de vorige eeuw, de jaren 20, 30... van de vorige eeuw, Bessie Smith. Maar hier hoorde je het in een uitvoering van de bijna vergeten R&B diva laverne baker you gone sweet on that man the only thing i've gone sweet on is the music he writes but baby we told him we'd be there on time Zangeres Brianna Thomas, die doorspekt haar jazz altijd met de nodige rhythm en blues en swing. En dat uh, levert fraaie albums op. Dit hier komt van haar album van afgelopen jaar, yeah, Everybody Knows. Uh, ja, absoluut aanrader die plaat. Brianna Thomas. En daarvoor hoorde je de St. Louis Blues, een nummer geschreven door de vader van de blues, zeg maar, WC Handy zo'n eeuw geleden. Maar je hoorde het in een uitvoering van uh, de Nederlandse pianist... de meeste pianist Rob van Bavel, uh, bijgestaan op Bas, onder andere, op Bas uh, Clemens van der Veen. En St. Louis Blues is trouwens ook de titel van een korte film uit 1929. Moet je maar eens opzoeken op YouTube, waarin Bessie Smith te bewonderen valt. Het is ook de titel van een latere film met Nat King Cole en Earth, uh, Eartha Kitt... Saint Louis Blues this is a song from the hand of WC Handy You never can stop playing I just can't stop playing this trumpet My first trumpet when I was 11 years old I can't stop playing this trumpet It is the same And before I get 50 I'll look like Louis Armstrong De eerst het de complete klanken van Freddy Hubbard met zijn bluesy Blue Frenzy. Freddy Hubbard die begon natuurlijk zijn loopbaan bij uh, Art Blakey's Jazz Messengers, maar ging al snel uh, solo vormde zijn eigen band en dook de Blue Note Studios in en naam, nam daar een aantal fantastische albums op, uh, zo rond de 364. En uh, dat nummertje Blue Frenzy kwam van uh, het album, moet ik even nadenken, hoe heet het ook alweer. Um, breaking Point, oh ja, Breaking Point uit 1964. En iemand die uh, ook graag uh, af en toe een bluespad uh, bewandelt, is uh, de Nederlandse saxofonist Ben van der Dungen... met zijn vaste trio uh, op het Drums, Gijs, Dijk, Dijkhuizen. Uh, Marius Bees op Bats en uh, Miguel Rodriguez op Piano... met het nummertje Walking Down Blues Lane uit 2014. Uh, ze zijn weer aan het toeren nu het kan. Ze doen hun ode aan John Coltrane... waarmee ze net begonnen waren voor, voordat de corona uitbrak. Uh, volgens mij zijn ze nu net weer begonnen. Dus als die bij je in de buurt komt, ga hem absoluut bekijken. Ben van den Dungen. You know, folks, that guitar George plays is a right modern contraption. It's electric. Of course, George still has to do the work, but instead of all those fast notes coming out of the guitar, they come out of a little loudspeaker. So by the time, by the time they get the earlout speaker, as I call it, they'll be twice as good. Come on, George. <laughs> Het nog steeds na nou, A Bluesy Affair bij ZFM Jazz. Bewandel, begeef je het op, uh, op het pad der blues, dan kom je automatisch terecht in uh, Chicago, de stad van de blueshelden. En van ene George Barnes, een vergeten pionier van de elektrische gitaar eind jaren 30. En ook uh, ja, een van de eerste, denk ik, blanke gitaristen... die te vinden is op bluesplaten van vele zwarte bluesartiesten... zoals Big Bill Brunsy en Wasport Sammy. Dus uh, zo'n ja, eeuw geleden bijna. Um, wat je net hoorde was een opname met, uh, met onder andere Hank Jones en Milt Hinton... uit de jaren 70 uh, Het nummertje... Uh, A Funky, hoe heet het ook alweer... Uh, funk-Chicago-style. Nou, ik vond het eigenlijk meer een bluesy-nummer. En ja, daarmee belanden we eigenlijk diep in de blues... met de volgende dame. Een van de pioniers van de rock roll, Big Mama Thornton. Ze verwierf enige bekendheid met het liedje Hound Dog. Het nummer dat een blanke jongen... enkele jaren later tot de internationale superstar zou maken. Ze schreef ook nog een ander nummer... Uh, Ball and Chain, dat ook weer... Uh, een hit werd door iemand anders. Ze zelf uh, had een leven met ups en downs. Wereldbekend werd ze niet. Maar een geweldige zangeres, blueszangeres was het wel. Hierbij gestaan door de band van Muddy Waters. Life Goes On. En dat is dus de dame die ik net noemde. Big Mama Thornton. Dan nou moet ik even zoeken naar de juiste... vrouw. hier komt-ie. Life Goes On. Nou, listen, people's. Everybody said they don't like the blues, but you're wrong. See, the blues come from way back. ZFM Jazz You love me. Think if we hadn't had music and blues, we wouldn't have any place to release ourselves, no matter who we were or what color we were. Yeah. Uh. Good. Roy Merriweather, een self-made man... een uh, powerpianist ergens tussen Gene Harris en Ramsey Lewis in. Maar een stuk minder bekend dan die twee. Met zijn uitvoering van het aloude oude nummer... dat bekend of beroemd werd gemaakt door Nina Simone. Uh, dit uh, komt van zijn album... De uh, Stone Truth uit de 1966. Maar hij bleef uh, platen maken tot kort voor zijn dood. Hij kwam te overlijden afgelopen december 2021. Roy Merriweather. En wordt eigenlijk zelden gedraaid. Dus vandaar maar dit kleine eerbetoon aan de Bruce Lee van de piano. Roy Merriweather. Ja, we zitten bijna tegen het einde van het eerste uur, onze Bluesy Affair. Maar die affair. Die, uh, uh, dat avontuur gaat gewoon door natuurlijk in het tweede uur. Dus ga niet weg. Uh, we gaan eruit met een andere ja, icoon uit de bluesmuziek. De gitarist, T-Bone Walker. Net zo'n pionier als die George Barnes die je eerder hoorde. T-Bone Walker. In de blues, de muziek vertelt een verhaal en leeft een verhaal door zijn muziek. Het is mijn plezier om een man uit Los Angeles, Californië one of america's foremost exponents of big city blues he's a composer an arranger and a musician extraordinary the fabulous t-bone walker ZFM